Het Israëlische leger zegt dat het vannacht doelen van Hezbollah in Libanon heeft aangevallen. Het is een reactie op beschietingen met antitankraketten door de militante beweging. Volgens Israël zijn onder meer kampen van Hezbollah aangevallen en een lanceerinrichting die was gericht op Israël. De afgelopen dagen zijn er vaker beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Israël heeft daarom een kleine stad vlakbij de grens ontruimd. Het gaat goed met het Amerikaanse meisje en haar moeder... die zijn vrijgelaten door Hamas, zegt haar vader in een interview. Wow. De moeder en dochter werden twee weken terug gegijzeld en gisteravond vrijgelaten, volgens Hamas, om humanitaire redenen. Qatar heeft bemiddeld bij de vrijlating van de twee. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar... bedankt voor hun inzet. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten... vanaf de zesde plaats... Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bij de kwalificatie pole position veroverd. Verstappen reed wel de snelste tijd, maar die werd geschrapt omdat hij buiten de baan raakte. De kwalificatie werd een dag eerder gereden dan gebruikelijk, omdat vandaag in het teken staat van de vijfde sprintrace van de Grand Prix. Het weer. De ochtend begint wisselvallig met af en toe wat zon en in het oosten regen. In de middag trekken er meer buien over het land. Het wordt zo'n 15 graden.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 En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nog een kwartiertijdverlies voor knopend velzen. Er is één rijstrook dicht. Van Alkmaar naar Diemen sta je voorbij. Oké, oké, Dit Kunnen we eigenlijk gewoon niet laten horen. Dit is je niet van gisteren, Dit is Theophone Wat raar. Dit is vernieuwd van gisteren. en Amersfoort. Hartstikke mooi, dit moet je niet voor waarheid aannemen. Het is fake news. Op naar de reclame.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 In Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak. En en wat leeft. zijn dit voor uh, types? Ja, geen idee. Die nog oude berichten hebben liggen, denk ik, van uh, gisteren. Dat voor types waren, denk ik. Ja, sorry voor uh, verkeerde verkeersinformatie. Die was niet helemaal nu op te date. Ik denk dat, uh, dat was een oude Pietje had liggen van gisteravond. Goed, is ja? dus toebak leeft op de radio. Wauw, wow. <laughs> zo mooi. Jawel, het wordt vandaag weer een knalfeest. Good morning. Zeker, het wordt weer een knalfeest. Want hij is vandaag jarig, hè. Benjamin Nether, is ja. vandaag jarig. Ja, dus ik weet, we hebben niet wat hij voor zijn verjaardag krijgt. Ja, ik ben benieuwd. In een hoop ellende. Heep de piep, boem. Een uh, landoffensief krijgt hij hier voor zijn uh... oh. oh god, maar ze zijn nu met Hamas. En uh, Hezbollah zijn ze ook nog. Met Libanon hebben ze er ook nog bij gepakt. En vandaag ben ik nog even ingesproken dat Rusland weer gelinkt zit aan Hamas. En uh, Hezbollah, en, nou ja, goed. Ja, dus uh, dit kan toch niet. Maar toch heb ik het idee dat een hoop. Uh, uh, Joodse mensen in Israël dat die gelinkt zijn aan Rusland? Dat er, er waren altijd heel veel ook die, die gevlucht waren ja? vanuit Rusland of vanuit oh, dat, Duitsland? Dat, dat is de vraag. Dat lijntje wil ik beweren. Nee, nee ja, ik goed. weet het ook niet precies. Ik bedoel, wij deelden ze gewoon op in uh, Palestijn en Joden, maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Het is toch iets genuanceerd. Ik bedoel, al die antisemitisme, dat gedoe, ja. Allemaal onzin, dat moet je eigenlijk ook weer losknippen van de oorlog. Want dat, ja, dat moeten we ook maar eens loskomen van. Maar dat is ook allemaal weer moeilijk. Ja, nou, je begrijpt het al, Het programma is weer begonnen. Toeboek Fijn dat we op aanstaan. We is nog donker in Nederland. En wij begrijpen er ook niets meer van. Nee, ik probeer maar anders. Ik hoorde wel, uh, wat hoorde ik uh, gisteren nu? These trucks are not just trucks. They are a lifeline. Ze zijn de verschil tussen leven en dood voor zoveel mensen in Gaza, en te zien ze hier here maakt me heel duidelijk wat we nodig hebben is to ze te move. Yes, het moet even een truck, een truc uitgehaald worden om die trucks naar binnen te krijgen. Dit was Perez bij de grens bij Gaastein, die zegt, dat er stonden van hoeveel trucks... en hij moet gewoon naar binnen. En uiteindelijk had het Rode Kruis groen licht gekregen. Wij hebben een vijftigtal uh, vrachtwagens klaarstaan. Maar er mogen er maar twintig uh, naar binnen. En daar zitten medische artikelen in en uh, voedsel. Dus dat is geval een begin. En, en water, water, ja. Eventueel. Water om het... Nee, apparaat om het water wat vervuild is. Wat daar... Uh, nou, eerst nog om dat te... Of, uh, noem je dat? Uh... De zuiver, De zuiver, Ja, is dat dus, het. Uh, nou ja, dat zijn wel uh, beginselen. Goeie zaak. Ja goed, alleen 20 trucks voor, is het uh, anderhalf miljoen? Zitten er nog 2 miljoen mensen? Het is uh, schrikwaardig. Ja, en je kinderen mag je niet wassen. Daar is het water niet voor geschikt. Oh. En niet langer dan drie minuten douchen. Oh, sorry. Dat is het geval terug truc met uh, van die vochtige doekjes. Die neuswipes en zo. Ja. Dat, ja. Ja, dat is heel wat natuurlijk als je dat hebt. Ja, zeker. Nou goed, wat is jou ja. nog afgelopen weken bijgebleven in al die... Uh, in nou uh, ja, dat uh, Joram van der Sloot bekeemd ja, heeft. Ja, zeker. Joram van der Sloot. Maar het is wel bijzonder. Ik, uh, ik heb het... Uh, ik ben uh, toch wel een... Hoe zeg je dat? Feministe en zo. En ja? het, maar ook, ook van... Uh, het is ongelooflijk hoe dan inderdaad één dame uit Amerika... dat dat alle pers krijgt. Maar hoeveel, enorm veel uh, dames er verdwenen zijn, nog meer. Ja, en die verdwenen die kinderen. Die... Ja, die waar alles... het bloed van wordt gedronken. Ook Toch? nog? Ja, ja. Nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee dat hoor. niet. Nee, nee, sorry. Nee, dat is waar. Maar ja, dit spreekt ontzettend tot de verbeelding. Omdat ja. elke keer weer zo'n man op de televisie komt... Wat zit hij nou te lachen? Dat is, nee. is Joran van der Sloot. Maar waarom zit hij te lachen? Geen idee waarom hij lacht. Hij heeft altijd zo'n glimlachje. Je denkt van... Oeh, wat heeft hij in zijn broekzak? Nou goed, een mes hij, hij heeft wel een steen, bekend. Een steen. Maar wat heeft het hem nou eigenlijk opgeleverd dat hij nu bekend heeft? Want hij gaat weer terug naar zijn, uh, zijn kastel ergens boven op een berg. Hij en... heeft strafvermindering. Strafvermindering, oké. Okay, maar hij komt gekregen. op zijn 54e pas vrij. Ja? En uh, dat, dat, is, dat duurt nog wel eventjes. Want dat was volgens mij ergens uh, in 2050 of zo. Oké, okay, dat duurt nog wel even. Hij was ook 17 dat, dat hij met zijn carrière begon ook, hè? Ja, ja. Zijn met zijn misdaadcarrière. Met zijn misdaadcarrière. Ja. Wat hem gebracht heeft. De hele familie ligt uit elkaar. Twee families uit elkaar vandaag. Gereden zijn vader. of vrij jongen. Overleden. Nee, dat heb je allemaal. En dan toch, toch nog dat lachje. Ja, ik zie dat. Hij heeft nog steeds dat lachje. Hij is nou, voor elkaar. Een bijzondere mens. Dat is het zeker. Goed, we what... uh, uh, nieuwe muziek. Maar eerst even een Goud van Oudje. Ik was te vergeten dat hij meteen begon. En dan heb ik het over BDI. You didn't know what to say. Can't, Can't get you out your own way. Well. Een voor, voor hem is, voor Liam Gallagher. Maar wordt hij net uh, uitgeroepen? Is het de Jean van John Lennon of zo? Nee, de mede-presentatrice die had uh, niet meer te gaten. Het is Liam Gallagher van The Brood, is Oasis natuurlijk. Is in een fucking band. En dit was in de tijd dat hij bij BDI zat. Want daar was het grootste gedeelte van mijn BDI natuurlijk, Liam Gallagher. En dat was in 2009, 2014 hadden ze dus uh, hadden ze de, deze plaat... Met uh, The Roller. I'm a Roller. Wat betekent dat eigenlijk? I'm a roller. I'm a roller. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik ben een roller of zoiets. Ik gebruik altijd een roller, maar ik ben of niet... misschien een... Uh, een roller. Misschien een verbastering van roller coaster. Okay. een rollercoaster. Uh, Oké. Een uh... wilde man. Een orkaan. Een orkaan. Oh, een rollercoaster ja. of zo'n uh, achtbaan. Ja. Van, ik, uh, echt die oude filmpjes van, de, uh, van. Oh, ze zijn altijd wel leuk geworden. Tijdens een optreden zitten ze in zo'n golfkarretje. En dan zit die Liam Gallagher. zit altijd een beetje in elkaar gedoken. Maar een beetje zijn half stoer. Rijdt hij rond over het terrein. En al die vensters zwaaien na. Nou, ja, dat is ook een rol. Echt ook, denk ik dan. Maar ja, nou, was toen hip, denk ik. Ik weet niet. Ik, zag het nu een beetje, ik zie het nu een beetje als knullig. Maar nou, ze waren het waren wel hele stoere gasten. En ze zijn alle twee in eigen weg gegaan. Nou, dit was een van die oude plaatjes. Het is zaterdagmorgen. We kijken nog even in de krant wat er allemaal speelt. En uh, gisteren was het toch nog wel weer spannend natuurlijk. Hè? Jawel, dit hè? Verder in het nieuws protest bij het staatsbezoek in Zuid-Afrika. Gaan ze om linsen? Gaan ze om linsen of niet? Nee, dat viel me eens. Hij probeerde zo cool mogelijk in die wagen te stappen. Maar uh, dat zag toch nog even spannend uit. Van, toch Van die... Uh, Mensen die bij het Slavenmuseum in protest kwamen... die vonden dat er toch geld moest komen. Omdat er destijds in 1672, ik weet het uit mijn hoofd... is Jan van Huppelpup Zanen geloof ik. Ja. Die, staan, die heeft daar nou ja, de, slavenhandel, de slavenhandel opgestart. En daar moesten toch wel wat, nog wat voor tegemoetkoming doen. En nou ja, De Oranjes hebben er ook geld aan verdiend. Dus ik zou zeggen, kom maar op met je geld. Ja. Je, je kan nu echt duidelijk iemand aanwijzen. Daar zit nog wat oud geld. Nou. Zeker weten. Maar dat moet ook in Haarlem uh, uh, de Zanenstraat in de ja. Zanelaan moeten verna vernaamd worden. Persoonlijk ga ik Vermoemd vandaag worden. met de spuitbus even. Whist, whist, whist, whist. Maken we er een van? Dat is ook wel leuk. Ja. Zanepark wordt een Zoenenpark. Ja, zoiets. Nou, nou is wel leuk. Geval, uh, het, het zag er wel even. Want zij zijn er ook zo in die, in die oorspronkelijke kleding gehuld. En dan is er zo'n baard. En dan kijken ze ook naar die grote donkere ogen. Kijkers en ik aan. Wat de fuck in die wagensnel. Ja. Dus. Uh, nou goed, hij kon het later wel mooi verwoorden. Willem-Alexander, die zei van nou, het is ook goed dat ze hun emotie uiten. Want dan is dat er zei misschien die dat? af. Dat zei hij. En dan kunnen we misschien tot elkaar komen. En de verzoening en verbroeding noem hij allemaal. Dan ik, nou, nou, je gaat wel heel snel. Wacht even rustig aan. Kijk, is je knip maar even. Wie moet, wie moet nou excuses maken nu? Nu, nu moet hij excuses maken. Ja? Maar zij moet ook, ook excuses maken. Want zo ga je niet met koningen om. Nee, ja, ah, dat is ook weer waar. Dat kan niet hoor. Ja, maar goed, we hebben pas die verhalen nog hoort van Bernard. Dus ik denk, nou, die, die kan ook nog wel even flink aangepakt worden. Ja. Kom op nou. Goed, wat zijn nog wat rare berichten in de wereld? Ja, dat, uh, de, er is een leider van de groep gewelddadige Feyenoord-hooligans. Die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Zo. Hij komt uit Rijswijk, Max V. En uh, hij wordt gezien als het brein achter de Rotterdam jongerenkern. -E het brein zelfs helemaal. Het brein, ja. ja. Die, heeft, die groep heeft echt de afgelopen twee jaar... echt gezorgd voor onder meer vernielingen... doodsbedreigingen, brandstichting... geweld tegen agenten. No. En uh, die man had ook een spandoek geregeld. En daarop stond Hitler onze vorst... vergast Paul van Dorst. <laughs> en dat stond What? rond de Conference League... finale in Tirana werd dat getoond. En daar was ook de man achter de... Brandstichting van de sportschool van Van Dorsten... die was de oprichter van de LHBTI supportclub met de Roze Kameraden. Oh mijn god, dat is zo'n bandje. Oh nee, die hebben ze niet meer. Het ja, is ja. nu een laf geloof ik. Hè? Geen... Ja, maar de rechtbank was wel voorbij. Want die, die meneer V, die Max V... die was dus een afgestudeerd jurist. Oh! Hij zegt van ja, u heeft de goede naam van Feyenoord... de club, de club waar u om zich te geven... Het keer op keer in discreet gebracht. En twee weken geleden zei hij al... dat hij uit het hulikende leven wilde stappen. Want uh, ja, het gaat slecht met zijn vriendin. Hij is zijn baan kwijt. Oh. Hij moet straks gewoon weer werken om bij te dragen oh, aan de hypotheek. Dan moet hij gewoon bij McDonald's gaan werken. Je weet het niet. Oh. Dus ja. Nee, dan krijg ik toch wel met hem te doen. Het is ook een soort uitlaatklep ook natuurlijk. Nou, en als er op het wat het een heel... hè? He, letterlijk. Wat ja. een zieltje. Maar als er op het veld niet heel veel gepresteerd wordt, denk ik, nou, jongens, dan pak ik het wel op om een beetje om het een beetje spannend te maken allemaal. Ja, ongelooflijk. En ook ja. mijn vriend die nog, een oh, En de nou ja. hond weggelopen natuurlijk ook nog. Zeker. Nou, dat is nog het allerergste als, ja. als, als dieren als kind bij je weglopen. en je hond wordt weg. Ja. ja als dieren en bij je weglopen, dat betekent dat je echt helemaal gemislukt bent als, als mens gewoon. Ja. Nou goed, we zijn er weer de Sundra Karma Baby Blue. Tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak Leeft. Wat een kutplaat. Movers in het dak, een nieuw plaats. Uit Bauhaus Staircase. Ik wist helemaal niet dat ze geen fan waren van Bauhaus. Dat is een depressieve uh, jaren dertig. Nee, valt ook wel mee. Ze hebben ook wel mooie dingen gemaakt, Bauhaus. Goed, echt een grote single, dus je hebt uitgebracht, is letterlijk Bauhaus Staircase. Dat is deze. Je moet er even. Aan. het is wat lege muziek. Mijn god, eerst te maken luisteren denk je... nou, dat is toch wel weer onderhouden. Daarvoor trouwens, voor uh, hadden we OMD... Uh, hadden we natuurlijk ook iemand van ons. Sundra Carmen en dat heette Baby Blue... hier bij Toebak Leeft op de radio. We kijken even de wereld in wat er allemaal speelt... en zijn er nog uh, dingen die ons bezighouden? Zeker buiten de gazetrook... zijn er allerlei dingen die ons nog bezighouden? En een van die dingen is bezighouden. Ja, de huizenmarkt die zit echt op slot. De huurder in de knel... De situatie voor uh, woningzoekenden, de huurmarkt, wordt uh, steeds uitzichtlozer. En wat was het ook alweer? Uh, ik zag hier want iemand die kwam uit, uh, uit Spanje. Lissy, met haar gezin. Ik wil niet met gezicht uh, in de krant, lijkt wel. Uh, uh, en die zegt, um, ik had zes jaar was ik in, uh, in Spanje geweest. En toen kwam ik terug naar Nederland. En toen dacht ik, van, nou, ik had vroeger had ik in Amsterdam gewoond. Dus ik denk, nou, ik wil eigenlijk wel weer terug naar Amsterdam. En dat proberen ze voor elkaar te krijgen. Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Een huis zoeken in Amsterdam. Je dacht echt dat je er zo over tussen kwam. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Dus nu woont ze heel ergens anders. En ze huurt een, um, noem je dat, een zomerhuisje. Daar woont ze eigenlijk illegaal. En ze heeft dan via andere mensen een postadres geregeld. Want ja, dat moet je op die manier dan doen. Dus ze hoopt in Gosse, maar dat ze dat eigenlijk nog wel huis kan vinden. En ze hebben regelmatig ook die kinderen op andere scholen moeten doen. Omdat ze ook weer aan het verhuizen waren. Nou, dan kijk je even naar de woningvoorraad in 2022. Koopwoningen hebben 4,6 miljoen. Sociale huurwoningen 2,7 miljoen. En vrije huurwoningen is 0,7 uh, miljoen. Ja, uh, uh, yeah, 0,7. En uiteindelijk moeten gewoon echt miljarden worden geïnvesteerd... En het, ja, Er wordt ook niks meer bijgebouwd. Dat komt door de stikstof. En ook omdat mensen, eh, eh, ondernemers willen geen geld meer investeren in huizen. Want die hebben zoals ja, lekker ga ik geld investeren. En er wordt van hooghand afgelegd. Opgelegd, nou, doe maar 450 euro een huur. Want ja, dat, dat, dat moet zijn de punten. Hè, als je zo kijkt, ja, er valt geen geld meer te verdienen. Dus dat is allemaal wel een mooie bescherming. Maar dan komen er geen nieuwe woningen bij. Nee, en als je natuurlijk weten? veel meer woningen gaat bouwen... gaan die prijzen op zichzelf ook wel weer omlaag. En dan krijg je vanzelf van die mensen die denken van... nou, oké, okay, ik betaal die 500 euro wel op. Want ik heb uitzicht op de zee bijvoorbeeld of zo. Dus ja. ja, je moet het wel weer aantrekken. Maar ja goed, dan hebben we nog wat te maken met de stikstof. Het is een groot stuk in de Telegraaf. 500 euro per maand. Dat is toch heel... Het is, mag al niet meer als je iets van de 2000 euro netto hebt per maand, weet je wel. Uh, ja. en, en, en, dan moet je, en dan heb je nog maar 500 euro over om van te leveren. Ja, en dan eerlijk niet zo nog. Nou, nou, wat heb jij nou meer om te lezen? Ja, wat heb ik nog meer om te lezen? Ja, ik heb uh, een bericht over dat de politie van Warschau... die heeft een man opgepakt die zich als een paspop had vermomd. Ja, ik had Om na sluitingstijd luxeproducten uit een winkel te stelen. Hij was 22 jaar die verdachte. Hij heeft urenlang dus in de etalage gestaan. Echt stil. Personeel heeft gewoon niets doorgehad. <laughs> en de man bleef gewoon uh, zo staan. En uh, na sluitingstijd sloeg hij zijn slag. En nam artikelen van verschillende afdelingen mee. Hij is gewoon heerlijk gaan winkelen. Hij stelde onder meer sieraden. En uiteindelijk betrapte de beveiligers... Van het winkelcentrum hem in de winkel. En uh, de politie weet nu dat de man deze truc al eerder met succes heeft toegepast. Oh! En uh, als de verdachte dus wordt beoordeeld. dan kan hij dus voor tien jaar achter de tralies belanden. Nou, ik vind het ook. Dus, ja, ik wil, het is best lastig om de hele tijd stil te staan. Het mag best beloond worden. Maar misschien was hij, deed hij wel mee met levende beeld of zo. Dat ja. Soort dingen. Ik wil hij heeft een tijdje voor de winkel is ge geoefend. Ja. En toen het toe heeft hij het echt uitgevoerd. Nou ja, goed. het is niet duidelijk hoeveel geld hij opgehaald hebt. Hier nee, 1 miljoen, nee. maar dat is iets anders. Vergaan. Nee, dat is waarschijnlijk het dat anders, is ja. Nou, ja goed. Maar ik vind het wel bijzonder. Ja, het is zeker bijzonder. En uh, nou ja, goed, om dan, dan stil te blijven staan. En dan in de hoop dat ze je niet ziet. Nou, beveiligers moeten ook maar eens even onder de loep worden genomen. Als die dat niet zien, dat is ook wel heel knullig. Ja, je ziet al een verschil tussen een etalagepop. Ja, nou ja, ja. misschien uh, als jij dus uh, met zo'n plumeau langs die uh, poppen gaat. Zo, en dan, uh, dan moeten ze vast niet uh. Ja. Ja, ja in, de, in de gezichten bijvoorbeeld kan je toch ook zien: nou ja, doe je een hoed over je hoofd en valt dat helemaal niet op. Dat zou ook nog kunnen. Oké, okay, straks onder andere de Zandvoortse berichten. En natuurlijk hier en daar een puntplaatje. I know it's better if we both say so long and thanks for the memories. I like to say that it's been real, but it's been fake.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 You know how to fake it So artificial Don't know how to take it You got a problem ...een punk rock bandje. En om de zoveel tijd brengen ze weer muziek uit. Het is echt van die skatermuziek. muziek. En jawel, wie moet je daarbij uitnodigen? Evel, Evel Levine natuurlijk. Ja, die heeft ooit een plaat gehad met Skater Boy. Of Skater Curl skater was het. En uh, daar heeft ze een grote hit mee gehad. En Ja, ze is nog maar 39 jaar oud zie ik. En ze ooit begon in 1999. Toen was ze 17 jaar oud met muziek maken. En ze maakt nog steeds muziek. En Ja uh, nou goed, het is zo grappig. Ze komt uit de country en western scene. Wat? Nee, no, dat is niet te horen in deze muziek. Nee, Goed, die is wel uh, halve dat betekent. Jawel, nieuws uit Zandvoort. Precies. Nou, die is ook niet te doen. Laat ik dat achterwege. Vertel. Nou, Dit is niet een beetje saai. Ja. Uh, de wijk Nieuw-Noord krijgt een grote opklapbeurt. De gemeente Zandvoort gaat de straat opnieuw inrichten... de riolering vervangen, meer groenplanten... en regenwater opvangen. En voor kinderen worden nieuwe speelplekken gemaakt. En uh, Het ontwerp voor Nieuw-Noord wordt nu in detail uitgewerkt. In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met de herinrichting van de Kezelstraat en de ruimte tussen de Keesomflats. Dus nou ja, als je op de hoogte wilt blijven... ga even naar de Facebookpagina van de gemeente Zandvoort. En uh, daar zie je een link... en dan kan je voor de speciaal voor Noord een nieuwsbrief uh, pakken. Er is toch wel een hoop te doen over het groen in Zandvoort. Want er was, uh, een gemeenteraad, uh, uh, de gemeenteraad vergadering was er... en daar hadden ze een levende discussie over groen en niet-groen in Zandvoort... Een meerjareninvestering. En de een vond dat er meer groen moest worden. En de ander weer niet. En de ander vond het niet zo belangrijk. Nou, daar was een hoop over te doen. En uiteindelijk blijkt er helemaal geen meerjaarplan te zijn. zei Martijn Hendricks. En daar viel iedereen weer overheen. van, oh, waarom dan niet? Dus nou ja, Ik had zelf het idee dat Zand het redelijk aan de weg timmert met groen. Ja. We staan ook omringd door groen. Want er staat ook een foto bij dat je denkt, van nou heel enorm groen en er staat erbij uh, de opmerking. en een leuke hondenspeelplaats. Ik denk, nou in Noord, overal waar je heen loopt, je hoeft, je hoeft maar 500 meter te lopen en je, en je, onder je, en je, en je zit, nee, en je <laughs> zit gewoon in de duinen aan alle kanten. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is wat anders dan groen. Ja, nou, ik vind de duin toch behoorlijk groen. Ja? Ik wil het niet rot doen. Ja, maar ik bedoel, het is toch alleen maar Helmgras, denk ik dan? Nee. En schrondopioens? Nee, nee, nee. Zeker uh, bij de Keeselstraat, als je een heel klein stukje duin loopt, heb je ook toch zo'n. We hadden vroeger een bosplan. Ja? En dat waren allemaal uh, soort dennenbomenachtige dingen. En daar heb ik heel vaak verstoppertjes gespeeld met mijn zoon. dat is echt. Uh, je, kan, je kan je daar uitstekend schuil houden. Oké, okay. en, en het uh, is: ik kom uit, uit de stad natuurlijk. En wij denken altijd van. Uh, oh ja, ik bedoel, duin is, uh, is niet groen. Nee hoor, er is genoeg waar struikrovers zich kunnen. Verschansen. Ruikerovers. Ja, er is genoeg groen. Echt? Ja, zeker. Nou, verder in de kant te lezen. Denk aan het uh, godshuis. Uh, denk mee aan godshuis naar het dorpshuis. En er wordt binnenkort wordt er gesproken. Uh, 28 oktober. Dan uh, wordt iedereen uitgenodigd om naar de kerk te komen. Dan hebben ze het over de... Of ik het er niet bijschrijd. Protestantse kerk. Ja? Om daar uh, te gaan praten. Want afgelopen jaar is er steeds, meer aan, steeds minder aandacht voor de kerk. En de functie van de kerk moet misschien veranderen. Van ja. kerkgebouw naar dorpshuis zitten ze te denken. En sowieso het jeugdhuis wat erbij zit, wordt al vaak gebruikt voor allerlei feesten en voor huwelijken. En er zijn ook allerlei al concerten in de kerk al, die worden ja. uh, gegeven. Dus dat is al mooi. En dan uh, geven ze in het stuk ook een beetje over zich wat, wat het vroeger was. Was Protestantse kerk, toegeven, het werd uh, gereformeerd. En uiteindelijk is het weer, weer omgezet. En nu moet het misschien wel iets veel socialer worden, waar niet alleen maar het woord van God wordt verkondigd, maar misschien uh, andere. Dus denk mee, op 28 oktober zijn ondernemers, inwoners. Uh, iedereen is uh, welkom om daar naartoe te komen om mee te denken wat moet er met Gods huis gebeuren. Ja, ja dus sowieso is er uh, straks bij Goedemorgen zandwoord. Uh, komen ze het daar ook over hebben? Oké, okay. dus een bredere ben, uh... functie. En wat stond er ook weer bij? Um, ze hadden er een mooi woord van? Nou, ja, maakt niet uit. Het moet, ja, nou ja, goed, een bredere sociale functie moet het krijgen. Dat is eigenlijk een beetje het ja. van het verhaal. Nou, dat gaat vast lukken. Ja. Zijn er andere berichten? Ja? ja, natuurlijk zijn er andere berichten. Ja. Nou, We hebben afgelopen week, week het uh, kunstweekend gehad. Ja. Ik ben er ook zeker geweest. En uh, ik moet wel zeggen, het is toch eigenlijk wel heel leuk hoe goed Zandvoort is qua kunst. Er zijn geen bergen aan zee qua locatie. Maar Nooit vergelijken, dat moet je niet meer doen. Dat moet je ook echt niet meer doen, nee, Niet hè? meer over bergen praten. Maar nee. Ja. Het is helemaal niet nodig. Nee, dat dus is het ook helemaal nee, niet. Nee, nee. Maar, maar we hebben gewoon echt uh, genoeg kunst in Zandvoort. Ja. Ik ben dan zelf in uh, de oude school geweest in Zandvoort Noord. Daar heb je ook uh, Marlene Sjerps, uh, die staat in met al haar beelden. En, uh, en vlakbij mij heb je ook die Donner Kalbani. En er waren, overal waren er echt hele leuke dingen om te zien. En het, helaas werkte er weer niet zo mee. Dat was wel een beetje jammer. Nee, ik, ik las er in de krant op dat je als je naar de, de strandpavioen wilde... Voor houten kunst moest je toch wel een flink stukje door de wind heen lopen. En regen. Ja. Je moest wel echt een doorzetter te zijn ja. om kunst te beleven. En dat werd ook wel gedaan uiteindelijk hoor. En verder was er een opening speech van Michael Landman. Die bedankt een aantal sponsors. En onder andere Zandvoort Museum zat erbij. En dus natuurlijk uh, Casino Royale. Uh, Nederlands. Nou goed, ik maak dat niet uit. die zat er ook bij. En verder waren op plekken waar de kunst te zien, waar ze blauw en roze vlaggen. Te vinden. Toen wist je precies waar je naartoe moet lopen. Je kon ook een boekje vragen en dan wist je precies de route te lopen. Er waren 25 locaties en 60 deelnemende kunstenaars. 60 hè, heel goed. En die stonden heel, uh, vaak ook wel naast hun werk om iets toe te lichten. Wat is ja. dit nou? Dit is een brandbusser, Die moet deze kant kijken. Oh sorry. Ik wou ook nog even vertellen dat onze razende reporter Carina Vere. die gaat de, dus straks de toren van de Protestantse Kerk beklimmen. En daarna, ook om kwart voor elf, dan. Uh, komt uh, John Vrijman even gaan het hebben over van wat te doen met de protestantse kerk. Oké, okay, nou dat dus, is uh, mooi. Goed, om daarover mee te denken. Tot zover de Zandvoortse berichten, dames en heren. En dan hebben we hier de nieuwe single van LP. Nee, ja ze heet LP, niet. Ik Is het van LP? Nee. Wat grappig. Ze heet LP. Het gaat er gewoon, ik zoek op, even op. Ja. Wild heet hij. I be your I can be the love of your life I can warm your heart I can walk the edge of the Een beetje mee slepende muziek maakt ze. En ze heet eigenlijk gewoon Laura Percolisi. En ze komt uit Long Island, New York. En uh, nog niet zo heel erg oud. Ze komt van 81. Uit 81 komt ze. En uh, het grappige is, ze heeft een eerdere plaat. Deze plaat heet Wild. En ze heeft een eerdere plaat gehad. En die heet Into the Wild. En ja, dat klinkt nou ja ook weer een beetje hetzelfde. Maar ook wel weer leuk eigenlijk. Ja, ook mooi. En Lost on is een van die leukere platen ook van haar. Laura Lisi heet ze dus. En dit was in To The Wild en we hadden net De zingen die uit The Wild. Om het allemaal even lekker verwarrend te maken. Goed, mm -hmm. we kijken even de wereld in en een van die dingen die ons bezighouden is. Ja, dat is... Nou, vertel. <laughs> oh, ik, hoor helemaal, ik, ik schrik er weer van. Ja, dat mag. Uh, er is uh, een nieuw roebelbiljet wat ze in omloop gebracht. in roebel, Welk land is het? Oh ja, Rusland. Rusland, ja. de ja. Russische roebel. Maar die, uh, de circulatie is stopgezet. Er waren klachten. Want er stond een afgebeelde orthodoxe kerk op. En er zat geen kruis op het kerk. Oh, oh. oh god, oh god, oh god. No, no, no, no. Ja, op het duizend uh, biljet staat dus uh, uh, de, de kerk uh, die in het Kremlin staat. En het is een afbeelding van Kazan. Oh. Maar in werkelijkheid is het kruis ook na de revolutie 1917 van een kerk gehaald. Dus het klopt misschien ook dan wel. Maar ze vinden toch eigenlijk dat het heel dom is. Dus de centrale bank gaat dus toch maar de verdere productie en de circulatie van het uh, biljet stopzetten. En de Russische orthodoxe kerk is helemaal blij dat het uh, besluit uh, genomen is. En, want het moet wel toch correct zijn. Maar ja. ja, de kerk die dus eigenlijk afgebeeld wordt... ...die heeft dus geen kruis erop staan. Dus dat doen ze nou moeilijk, vind ik dan zelf. Maar ja, het zal wel aan mij liggen. Ja, je moet wel een statement maken gewoon natuurlijk. Ja, als je kerk op, wordt er wel een kruis erop natuurlijk. Ja. Ja. Logisch. Po uh, politie is portofoons kwijt in Amsterdam... Bij de politie zijn in de afgelopen vijf jaar. Nou, sorry, twee, drie. Ik denk twee, drie. Zijn de portefoons kwijt? Nee. Het zijn uiteindelijk 2244 portefoons zoek geraakt. En dat blijkt uit de antwoorden van de politie op vragen van RTL Nieuws. Hoewel er geen concrete signalen voor zijn, kan de politie vanwege een rommelige administratie niet uitsluiten dat de portefoons in handen zijn gevallen van criminelen. En uiteindelijk, uh, maar alleen al in Rotterdam, zijn er uh, 450 portofoons actief. Waarvan de politie niet weet uh, wie ze heeft. Oh. Dus, nou, wel weer lekker uh, portofoons. Breki, nou, ja. breki, waar zijn jullie? Ja, kom <laughs> hier maar naartoe. Dan wachten jullie even lekker op. <laughs> dus nou, uh, fijn weer. Lekker weer knullig allemaal. Oh, vreselijk. Ja, ja in, uh, in, in België was er een hele groep met Europarlementariërs. was op weg naar Straatsburg. En die is dus per ongeluk naar, naar Disneyland Parijs gegaan. <laughs> Want er wordt altijd een extra stop gemaakt bij Charles de Gaulle bij Parijs. Yeah. Maar Station Mar de La Vallee, dat wordt nooit aangedaan. Het was gewoon heel raar. Dus de parlementsleden die waren echt uh, helemaal verbijsterd. Hoe zit dat dan? Maar, en ze zaten altijd te dol van: nou, we zijn toch in Mickey Mouse parlement? Weet je wel. Nou ja, dus, de, de het schijnt dat uh, Margaret Thatcher ooit deze term heeft gebruikt voor het Europarlement. Ah. Maar ja, ze vond het ook wel ergens ook wel jammer. Ze hadden best wel eventjes een uurtje willen spelen daar. Jazeker. Ja, ja. ja. ja. Even afleidingen en al die beslissingen die. Al die beslissingen die oh, je moet nemen. Die je ja. moet doen. Dus echt waar de wereld niet terecht is gekomen. Mijn god, zeg maar. Tijd voor de nieuwe zingen van Indian Asking Lovely Citizens. Tijd voor de nieuwe CD. I Like Boys. Kiki. Nieuwe plaats van Indian Eskin en dat heet uh, I like boys. Nou, ik weet niet of dat zo nodig gezegd moet worden. Ik kan het toch wel in deze tijd zeggen te zeggen dat je, waar je ergens van houdt. En om te zeggen van ik ben een jongen. Oh, nou, hou eens even lekker. Dat hoef ik niet te weten. Dat vind ik nogal uh, persoonlijk allemaal. Hè? Je bent mens. <laughs> nou, tegenwoordig zetten mensen, dat vind ik ook wel opvallend. Uh, onder een uh, mail zetten ze van uh, uh, zij schrap haar. Zij schrap haar? Ja, dat, uh, uh, om aan te geven dat het een vrouwspersoon is en dat ze als haar aangesproken mag worden. En uh, hij, hun ofzo. Maar... Ik, is, is dat nodig? Nou ja, meestal vind ik het vanzelfsprekend, want je ziet het wel en je weet het wel. Maar sommige mensen die, uh, die dan inderdaad uh, twee slachtig kunnen zijn. Of dat ze echt zeggen, ik beschouw mij als niet man of vrouw. Die kunnen dat dan, ik denk echt dat we naar een, doorslaan. Een, ja, sowieso. Maar goed, we gaan daarin mee, want we hebben daar een markt voor. Dus ik denk dat we nou, gewoon naar. Uh, geen dames en heren, maar gewoon uh, mens. Ik denk gewoon: uh, Goedemorgen, mens. Of uh, geachte mens. Weet je, gewoon naar een, een kreet dat voor het hele diersoort geldt. Ja, ja, ja. Dat om een hooggevallen diersoort dat je daarmee aanspreekt aanspreken. Hé! Hey! Nee, dat is, dat is niet. Oh, hoi! Nee, dat is ook een beetje te. Het moet wel iets nog een beetje autoritair, uh, autoritair klinken, weet je wel. Ja. Mens, ik zeg, mens met CH. Gewoon even terug, ook een beetje... Nou, het is uit het Duitsland, tegen Een mens. Iemand die een goed mens is. Oh, het zit weer een het Duitsers vast. Ja, dat ja. is ook ja. weer niet goed. Ja, zoals. van oude, Jood, uh, oude Joodse taal ook. Ja? Ja. Mens. Ik, ik, ik heb vroeger nog wel eens van die oude Kluitman boeken gelezen. En er stond altijd menschen in met CH. Ik vond menschen eigenlijk best wel mooi. Ja. Mensen. Ja. Maar, ja, dus je, maar zegt, je hoort Duits in Amerika dus. bij de... Maar die mensen, die Amis en zo, die, die hebben ook dat uh, oude Duits in hun taal. Oké. Okay. En oh. elke, elke, in Afrika ook eigenlijk wel. Hollands-Duits. Ja, dat klopt. Dat is ja. wel wel. Nou ja, goed, dan, moet, dan vind ik dat het wel kan. Kom op, zeg. Dat uh, gedoe over die oorlog moeten we ook. al... En dat gaat veel verder terug, dus blijkbaar. Nou, ik zeg, mens, geachte mens, bedankt voor uw brief en dan verder of zoiets. <laughs> en, en je hoeft niet elke keer te laten zien dat je uh, dit bent of dat bent. Het boeit me niet. Ik ben ik gewoon, ik wil gewoon in contact met jou. Ik hoef niet te weten of je een jonge meisje bent of dit of dat Het hoeft niet. Als je maar gewoon Eigenlijk. vriendelijk bent en de nette omgangsregels in acht neemt. Dat bedoel ik. Daar gaat het om. Het fatsoen, hè? Het fatsoen, dames en heren. Stap even wereld. over jezelf heen. Ja. Waar, waar, waar, waar wil je het over hebben? of jezelf? Nee, ik vind het niet zo boeien. Even iets anders even. Nou, wat heb je nog? Nee, mijn vader zei altijd, als jij zorgt dat een ander zich goed voelt... Ja? als iedereen dat doet, dan hebben we nooit ruzie op de wereld. ja. Dus uh, dat ja. je iemands wensen bijna wil voorkomen. Ja, maar dan moet diegene er wel van uitgaan... dat hij uh, zich goed gaat voelen door een goede activiteit. Ja. ja, ik geloof ook in het goede van de mens. Ik ben ook echt een humanist, maar de, nou ja, goed, ik begin nou te twijfelen. Nee, ik begin niet te twijfelen. ja bent <laughs> je je nog is steeds doen. een goede humanist. Ik ben nog steeds een goede humanist. Zeg. Allemaal niet. Ik geloof nog steeds in het goede van de mens. Ja. Ik geloof dat achter elke... Uh, dat er overal idealen in zitten. Ook al is het Hamas, ook al is het weet ik veel wat. Daar moet een ideaal achter zitten. Zoek dat op. En daar moet iets moois in zitten. Kom op nou jongens. Goed. Nou, melodramatische muziek er meteen maar achteraan. Dat is ook nog maar weer grappig. Stephen Wilson hier. What Life Breaks. Nou, zie in the the lakes sunset phase. In the autumn past, knowing it won't last, gone. But that's just too bad, 'cause that's what life. Or just a tremor in my name. Occupy Trees. Daar komt hij uit vandaag. Steven Wilson, die heeft een nieuwe plaat dat What Life Brings En zo so is het. Ja, we filosoferen hier altijd wat op los. En, nou goed, ja. Dat vind ik altijd wel weer Het Loop tegen 9 uur naar 9 uur straks. Uh, een stukje geschiedenis. Het is vandaag 21 oktober. En uh, ja, het lijkt wel of we de laatste... We elke week wel een ramp hebben. Ja. En nu is het ook weer... Uh, over de Aberfan Mijn Ramp in 1966. Wat een drama, daar stak er meer over. Maar ook wel leuke dingen, onder andere... de vertoning van de eerste gloeilamp in 1864, volgens mij. Nou, daar stak er wel meer over in het tweede programma. Goed, we een kijken goed nog even naar de opmerkelijk nieuws en ook in de kranten. Ja, opmerkelijk nieuws? Ja? Ik heb iedere keer. Ja, sorry, het kan beter natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ik zie het okay. ik, zie, ik zag vandaag in de telegraaf. Ik wist niet dat hij 80 jaar oud is. Ik heb het over Peter Faber. Hij is 80 jaar oud en hij heeft met pijn in zijn toch zijn vijfde relatie maar weer eens uh, een punt achter gezet. Vijftigste? Ja, vijftigste? Ja, vijftigste, ja. Elke om de tien jaar krijgt hij een nieuwe relatie. Nee, dat is niet waar, maar uh, het is vijfde relatie. Met uh, Rosanne. Is na tien jaar toch wel klaar eigenlijk. Hij geeft haar de vrijheid weer terug. En dan zie je hem en denk ik. Echt waar is die gastachtig? Ook in, in de interview zag ik hem pas geleden weer. Jezus Mick Jagger heeft energie. Maar deze man heeft toch ja, wel veel energie. Maar mij is ook hoor. een ADHD type hoor. Ja volgens mij ook wel. Ja. Ik denk het wel. Ja leuk, leuk om te zien. dat er <laughs> Die mensen die barsten van de energie. En als je dat ook nog een beetje kan focussen. Altijd oh, oh, dan kan je zelf wel mooie dingen doen. Ja. Echt waar. Nou, Dat focussen is soms wel even een, een puntje. Een ja, maar hij leeft het ook wel een puntje. Hè? Ja. ja? ja nou. nou, ik bedoel, om daar een relatie mee te beginnen. Ja? Ja, dat je denkt, van, door al die drukte, dat je één denkt... Oh, nou doet hij het niet meer. Nou lig ik op de grond. Ja. <laughs> niet te veel toch? Stuit, stuit, stuit. Rustig, rustig. Oh, mijn god. Ja. Nou, dat zijn dan waarschijnlijk die ouderen die dan hun heup breken. Hè? Ja, ja, dat denk ik. Er is een uh, schot geweest, die was met zijn uh, Tesla. En uh, er was toch wel flinke regenbuien en zo. En toen... Uh, kregen ze dus schade aan de... Of nou, schade, hij deed gewoon niet meer. Dus hij heeft hem op laten halen. En uh, ze wilden laten maken. En uiteindelijk kregen ze dus uh, een uh, telefoontje van... Nou ja, het is jammer, maar de waterschade valt niet onder de garantie van de batterij van de Tesla. Oh? Je hebt dus normaal acht jaar heb je garantie. Ja. En het is nu zo van, als je zo'n nieuwe batterij wil... Die is gewoon 17.500 pond, Hè? Engelse ponden. Maar de speciale voor een Tesla waarschijnlijk dan. Ja. Ja ja, dat heeft geen regenval. Het is, uh, de Tesla die er dus mee dat ze door, door, uh, echt, door, door meters die water kunnen rijden zonder probleem. Wat gewoon dus helemaal niet waar is. Oh. Dus Tesla zijn dus niet geschikt voor rijden in Schotland. Al dus Basigalupo wat de naam hè? Basigalupo. Yeah. Oké. Okay. Ja, dus, uh, dus nou ja, dan koop ik er toch maar niet één. Nee, is dus Ik zat erover te denken, maar ik denk nou toch maar niet hoor. Ja, nou ja, als dat zijn allemaal van die kinderziektes nog natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dan niet Die auto's toch die zijn wagen. toch een ton of zo? Ik weet niet, het zijn is wel duurwagens. Uh, ja, heel erg. Zit er erg. nog een subsielig op, dat je dan. Uh, Uiteindelijk, uh, uh, ik denk het nog wel. Nou, maar is het nog een combinatie? Weet je, dan krijg je subsidies terug. En dan kan je van... Oh, ik zit dan toch op brandstof. Mm, lekker. Ja, maar je zou maar net inderdaad in, in Zandvoort wonen af en toe. Met die enorme buien. Nou, ja. batterij verzopen. En zout ook nog in de lucht. Oh. Moet ik dan maar afwachten. Ja. Nou, we zullen het zien. Het is uh, ADE momenteel. In uh, Amsterdam. Mijn zoon gaat daar. Gaat er naartoe. En onder andere muziek in de tram. En even een uitgeklede versie van ADE hier. Toch wel even dansen, tot de uur uit te gaan, is deze plaats wel erg leuk. Wat is Ik neem al jaren voor om ook eens een keer naar een housefeest te gaan. Maar toch word ik dan weer uitgenodigd om naar een feestje te gaan van de jaren 80 en 90. En dan zit ik weer naar die oude meuk te luisteren. Want echt is het tijd dat ik dit soort feesten ga bezoeken voordat ik straks dood ben. En ik hoorde op Radio 1 al een, een vrouw die was 93. En die vond dat feestje in de tram bij ADE in Amsterdam. vond ze toch wel erg grappig. Zoals ja, dit vind ik leuk. Gewoon eens dus even andere muziek in plaats van de like My Fire. Ja. Ja, goed, uh, ja, en Born to be Alive. Oh Born to be Alive. Oh, lekker. Die spatenpartij. Die gort, Oh ja. ja. de Mietlof, Oh, ook zo'n leuke plaat. Maar ik moet wel zeggen. Ik tegenwoordig dan, uh, probeer ik af en toe thuis te bewegen. En dan ga ik gewoon heel veel dansen op Born to be Alive. En dan uh, okay. oefeningen doen. Want dit ritme is precies goed om uh, oefeningen te doen. Voor, ja, dit, uh, als, als ouderen moet je zorgen dat je spieren versterken. Maar probeer het dan even met nieuwe muziek te doen. Want je programmeer je zelf zo op hele oude meuk. Dat ja, is wel veel dit... leuke nieuwe muziek. Gisteren bijvoorbeeld had ik, hoorde ik een... Uh, dit hoorde ik, hè? Dit was op... Uh, het was live te zien. Dit is ook AD uh, 2023. Dit was een heel orkest, echt gigantisch groot orkest. Denk ik dat bijna 100 man op het podium stond. En ook een paar van die gasten met van die knopjes die dan de beat veroorzaken. En een gitaartje. Ik hoor het allemaal niet terug in de muziek. En dan komt er zo'n. Oh, wie, wie zingt er nou tussendoor?